Zon, zee, strand en jazz. Goedemorgen, Zandvoort. Zoals iedere zondag tussen 10 en 12 uur, zie je hem jazz. Vanmorgen samengesteld en gepresenteerd door Cor van Koningsbrugge en Hans Sandbergen. Cor, welkom op deze prachtige, zonnige zondagmorgen. Het is wel koud, het heeft gevroren, maar ja. we zijn er weer. Goedemorgen, Zandvoort. Cor, wat, heb, wat gaan we dus op de na laatste uitzending, meen ik. He, van dit. Nee, even kijken, volgende week en de week daarop nog, de 27 e ja. Dus we zitten alweer tegen het eind van het jaar aan. Naar een, een jaar vol prachtige uh, jazz op zondagmorgen gepresenteerd. Cor, wat heb jij voor deze laatste fase meegenomen? Ik heb voor vandaag, ben ik wat dichter bij huis gebleven. Dus wat uh, Nederlandse artiesten. Heel goed. En uh, ik had gedacht om er af en toe wat uh, voor de kerst wat tussen te stoppen. Oké. Okay. En dan moeten we de twaalf uur wel halen. Denk dat denk ik ook wel goed, ja luisteraars. Nou uh, Cor, Ja, ik heb een uh, keurantje's en natuurlijk de vibrafoon ontbreekt natuurlijk niet. Maar uh, dat ben jij, maar ook de luisteraars, zo zoetjes aan, wel van mij gewend. Ik heb nieuwe weer gevonden en uh, ja, dan aarzel ik niet om dat tentoon te spreiden. Maar goed, of het een gehoor te laten komen. Ik, heb, ik wil echter wel beginnen met iets heel bijzonders. Oh ja, ik begon natuurlijk het programma vanmorgen met Close to You... ...gezongen door Diana Washington en begeleid door Lionel Hampton. Maar dat is al 10 12 jaar het geval dat ik dit jazzprogramma uh, daarmee begin. Goed, ik was al het hanen in mijn, uh, in mijn uh, verzameling. verzameling. En dan kom je toch vaak de meest gekke jazz tegen... ...die ik dus ooit gekocht, verzameld heb en... Uh, dan denk ik, oh god, die heb ik ook nog. En uh, nou, dan kom ik dus Aaron Nivel. Daar heb je ongetwijfeld van, van gehoord, gitarist. Maar ook Linda Runstead. Nou, dat is natuurlijk een uh, country and een zangeres. Uh, die hebben samen, hebben ze een prachtige cd gemaakt, moet ik zeggen. En uh, ja, ik denk, hé, hey, die ga ik op deze prachtige zondagmorgen draaien. Luistert nu naar hen beiden in Don't Know Much.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 Look at these eyes, they never see what matters. Look at these dreams. on me Klaassen speciaal opgedragen aan onze coördinator van dit jazzprogramma... Fred Kroonsberg, ook weer terug in het land. Ze zong uh, Sonnet 89, ooit geschreven door William Shakespeare... maar hier in een compositie van Ilja Rijngoud, die de trombone-partij uh, voor zijn rekening uh, bracht. Hij werd begeleid door Martin Ittersen op de gitaar... Marius Beetsbas en Marcel Serriessen op de drums... Allemaal mensen, Cor, die al is in, uitgezonden dan. Nee, Klaas is ook in Zandvoort ja. geweest. Allemaal mensen die ook in uh, jazz op zondagmiddag in de krocht geweest zijn. Trouwens, Ilya Rijngaard, komt hij uh, in maart. Ja. Hè? nou Dat weet uh, Hans Rijmers natuurlijk het beste wanneer hij komt. Maar een uh, voortreffelijke trombonist. En, um, en uh, hij maakt ook ontzettend mooie composities van allerlei muziek. Trouwens... Um, in 2007 waren ze beide te horen in het uh, Noordse Jazz Festival. En in 2008 en 2009 hadden ze uh, met z'n tweetjes een uh, theatertour door Nederland. En die draait nog, geloof ik. Ja, dus uh, straks zal ik nog iets verder van, uh, van deze fantastische trombonist laten horen. Goed, Cor, wat heb jij uh, meegenomen? Nou, Zoals je weet is vorige maand uh, Pierre Beck overleden. Ja. En als wat oudere van dit dorp... Ik herinner me natuurlijk dat we nog mooie hotels hadden. En dan kon je daar smiddags en s avonds naar live music luisteren. Klopt. En zomers kwam ook peer back vaak. Ja. Dus ik dacht, alsnog een keertje, laten we peer nog eens een keer draaien. Oké. Okay. En dan heb ik het uitgekozen, het nummertje. I'm in the Mood for Love. We gaan luisteren. Het was dan ook een stukje van Madeleine Pierrot. Het is ook voor onze, voor onze Fred, Fred, hè. Ja, ja. Die Fred wordt vandaag verwend hoor. Ja. Dit was een stukje California Rain ja, van de CD Half of the Perfect World. Wat voor, wat voor muzikanten zaten er eigenlijk bij? Want wat dat gaat, uh, wordt ze altijd uitstekend begeleid. Ja, ze hebben fantastische muzikanten achter zitten. Ze hebben dus Sam Yehel Een piano. Larry Colding ook piano. Dean Parks, gitaar. Craig Lijs, steelgitaar, nou, dat hoor je ook bijna nooit in nee. jazz. David Pitts Bas en Jay Bellerose drums. Nou, fantastische muziek op deze prachtige zondagmorgen. Goed. Hey, koor, uh, uh, luisteraars, ik, uh, ik uh, liet straks een stuk uh, horen van Faye Klaassen en uh, Ilja Rijngoud. En uh, we vertelden dus dat hij ...ook naar Zandvoort komt in Jazz in de Krocht. Trouwens, uh, aanstaande zondag... ...is er weer een, uh, een jazzprogramma ook in de en dan zullen En in het tweede gedeelte van ons programma... ...zullen we daar even aandacht aan besteden. Maar goed, hij komt naar, uh, naar Zandvoort toe. En uh, ja, ik vind het een fantastisch muzikant. En ik kan niet nalaten... ...nog een stuk van hem te laten horen... ...wat hij zelf geschreven heeft, eigen compositie dus. Luistert u naar Ilja Reinhout ...op de trombone in Never Alone. Never Alone. Een compositie, compositie van uh, Ilja Reingaard, die de Trombone uh, Partij voor Zijn Rekening nam. Hij werd begeleid door Martijn van Eersen op de gitaar, Marius Bees, Bas en Marcel Serise drums. Prachtige cd, uh, pas uitgebracht, de Shakespeare album en uh, ja, allemaal schitterende muziek. Gewoon keihard. Ja, is goed, koor. Uh, Ik heb een stukje van meneer Paul Berner. E hey, de bassist. De bassist. Ja, en dat past net mooi op deze ochtend. Lekker rustig. Rustig wakker worden. En Hans Oosterhuit, die daar de drum speelt... die komt dus ook regelmatig hier op de Grote Krocht. Ja. Invallen als Fris niet, uh, niet, kan. niet kan. Dus het is nu Paul Berner, Ed Verhoef... en Peter Thia is gitaar... en Hans van Oosterhuit op drum... met het nummer... Een kortje van Bruce Springsteen. by Antonio Carlos Jobim. Como oh how lovely Quero a vida sempre assim Com você Fiji. Hans, ik moet zeggen, het blijft een geweldige zangeres. Oh, ik weet je dat ik het ook nog <lacht> een knappe vrouw vind om naar te kijken. <lacht> ik bedoel, dat mag ik natuurlijk niet op de radio zeggen. Maar dat is natuurlijk wel zo. Ja. ja, ze heeft ook hele mooie cd's gemaakt trouwens. Hè? Ja. Ja. En eigenlijk zijn ze allemaal even goed. Dit was in een kleine combo, geloof ik. Dit, dit was uh, met Hans Vrooman en zijn uh, band. En dan rustig een kleine... Zeker op deze prachtige zondagmorgen een... Eigenlijk vlak voor de kerst, hè? goed Ja, ja iemand die, ik, die we het eerste uur nog niet gedraaid hebben... is namelijk een pianist. Verleden jaar overleden, maar een fantastische... Uh, ja, van alles wat hij uh, gemaakt heeft, is, eh, vind ik eigenlijk allemaal goed. Andere mensen vinden hem niet zo, maar ik vind hem fantastisch. En dan heb ik het over Oscar Petersen. Ik heb een eigen compositie uitgezocht van hem. luister nu naar Laura. Ja, luisteraars, en zo zitten we. zit het eerste uur van deze zondagmorgen-jazz er alweer op. Vanmorgen samengesteld en gepresenteerd door Koor van Koningsbrugge en Hans Zandwergen. Ja, we luisteren.